De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaken en Eenbrugge 4. A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 9 kilometer. De verdraging is 20 minuten. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor Knopend Muidenberg 6. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit Berken Rode Reis 6 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Albersedam en Sliedrecht 4. A27 Utrecht richting Almere tussen Knopend Lunetten en Beeldhoven 5 kilometer...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 Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café NUF aan de Halterstraat in Zandvoort. En goedemiddag, daar zijn we weer. Het tweede deel van Zandvoort draait door. Niet, lukt me. <laughs> uh, ja, het lukt me zomaar. En uh, ja, we hadden het is weer een uh, hectisch uurtje met uh, Sven Davis natuurlijk, gezellig. En uh, onze vaste gast vandaag is uh, Henny Rukert. Mag de aan? Tickies, een muziekje zo. Tikkie zag het inzegt. Tikkie zacht hoor. Ja. Uh, Henry Ruckert al 50 jaar voetbaltrainer. Sportverslaggever. Kortom, dat doet die man eigenlijk niet. Uh, en, en ik ga hem weer even confronteren met een. Uh, laten we zeggen, met een met een jeugdzonde. Ja, ja ik, ga, ik ga je even confronteren met een stukje historie. Maar jou, ja, de kwaliteit is niet al het best, maar dat kan ook niet anders. Het was een verslag. Via de via de telefoon. Dus ik hoop dat het allemaal uh, gaat lukken. Ja, daar komt hij. Die buitenbocht, maar hij zal ongetwijfeld al met een royale voorsprong zal hij finishen. Dan komt hij dan in dat geblokte pak, Andreas Gerig, de Oost-Duitse. die zo verschrikkelijk sterk is terugkomen, breed zwaaiend, zoals het gebruikelijk is, in de laatste 50 meter. En Lassen komt hij dichterbij, maar veel te weinig, en dit voor de tijd, 2-0, 1-47 voor Gerig. En, eh, nou bijzonder teleurstellend, ontluisterend zou ik bijna willen zeggen, vooral van de klassen, 2-0, 2-53, dit had niemand verwacht. Al zeiden de noorden gisteravond ook, het is onbegrijpelijk, het wil niet lukken met ons allemaal, zelfs jullie van de Valle Klassen, omdat zij de laatste fase van de 5000 meter in elkaar stortte. en Valle van de Klassen is de man geweest die ze eentje heeft getekend dit seizoen. En, uh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 op de derde plaats 123.724. Dan kunt u even rustig meeschrijven. Snelste tijd op de 1500 meter. Tot nu toe Frits Galais, 20099. Tweede, Andreas Erich, 0 201-74. Derde, Ip Kramer, 202, 39. Vierde, Tibor Kopacz, 202, 52. En vijfde, toch wel ontluisterend teleurstellend, Rolf van Larsen, 202, 53. Hilbert van der Duin, die nu klaar staat voor de rit tegen Andreas Dietel, die mag 44 honderdste van de seconde verliezen. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Het is ook niet aannemelijk, want er zou Hilbert rond de 203 moeten uitkomen. En Hilbert moet in staat geacht worden om sneller te gaan startschot is gevallen. Ze zijn weg dan, Hilbert van der Duim en Andreas Dietel En ze gaan af op de eerste 300 meter. En Hilbert van der Duim is geen specialist op die 1500 meter, dat zal u duidelijk zijn. De snelste tijd dit seizoen was 1,5822. De snelste tijd naar zijn carrière 1,5794. Als u weet dat helder al, al 1,55 had heeft staan, dan weet u dat Hilbert van der Duim die 1500 meter altijd zijn breekpunt beschouwt in wat voor toernooi dan ook. Maar misschien, misschien is hij opgepept door de tijden die hem zijn verwezenlijk. 26-14, de eerste tussentijd voor Hilbert van der Duim om 26 voor zijn tegenstander. 26-35 was het. Ik vind het niet gek, die 26-14. Als je dan wat langzamer dan, dan Larssen, want die had hier dus 25-77. Maar het is ongeveer de gelijke tijd met Frits Galei, Zo klopt het, hè? Het is ongeveer dezelfde tijd als Frits Galei, die 2632 32 gaat. Het is precies dezelfde tijd als die van Tibor Kopacz. En uh, Hilbert van der Duim begint meestal wat rustig op die 1500 meter. Moet toch in staat zijn om goed door te gaan. Daar komen ze af op de 700 meter, 56,95 56,95 is inderdaad weer iets langzamer dan Frits Schalij, maar nog wel goed in de buurt goed in de buurt van Frits Schalij en ook zeker in de buurt van uh, Valk Wassen. op wie hij en uh, Henning heeft zojuist dus al betoogd 34 honderdste van de seconde mag prijsgeven kijk eens mooi achter de rug van Andreas Dietl naar die binnenboog gaan, dat is het hè Frits Schalij uh, heeft het in de eerste rij bewezen dat hij heel snel tussen de 700 en de 1100 meter weg kan en nu ben ik benieuwd wat Hilbert van Duim gaat doen die is weliswaar nu op de 700 meter lijn Heel bevreduin met de royale voorstelling op zijn tegenstander. Andrea Dietel die uitgedreven is, zou je bijna kunnen zeggen. 1.28.63 om 1.30.51. En dat is sneller dan Frits Galei. Het is sneller zit maar een tiende van een seconde. Meer niet, maar het geeft hoop, het geeft vertrouwen. Heel bevreduin gisteravond nog om half elf met een glaasje prik in zijn handen tussen ons instaande. Luchtig praten, zelfs een mopje tappend, zo wil ik het graag zien. Dat deed Apschek in zijn beste dagen, ook dat deed Kees van Kerk in zijn beste dagen. Onspannend praten, niet. Te veel zenuwen. En dan komt hij dan op de 1100 meter rijden. Want hij ging op de eindtijd af. Ik ben helemaal aan thuis. Dan komt hij. Het wordt een goede tijd door. Jawel. 2 -0 -1 -24. Ook in de laatste fase. Iets heeft hij moeten prijs geven. 2 -0 -1 -24. Op 2 0 -5 Voor Andrea zietel Maar met zijn 2 is 1 Verduim. Weggelopen. Ver weggelopen zou je kunnen zeggen. Dat kan hij niet betuigen. Dat gaat inderdaad een, uh, een grote voorsprong betekenen voor straks op de 10 kilometer. En dat is lekker. Frits Galei nog steeds de snelste man op die 1500 meter. 2.0099. Tweede nu Hilbert van der Duim. 2.01.24. Derde Andreas Eri. 2.01.74. Vierde Hiep Kramer. 2.02.39. En in het algemeen klassement uh, na drie afstanden, dat heb ik u verteld, stond Frits Galei eerste. En die is nu voorbij gegaan door Hilbert van der Duim. En hoe, dat ga ik nu uitrekenen. Goed, nou, reken nog even door. <laughs> Wanneer was dit? Ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen wel dat het een feest was om met Theo schaatsen te verslaan. Trouwens ja. ook wielrennen. Het, is, het was zo'n fijne collega, dat kan ja. je je niet voorstellen. En we hadden heel veel schrik. Het is eigenlijk allemaal begonnen in Sarajevo tijdens de Olympische Spelen. Toen hebben we zes weken samen in een flatgebouw gezeten om die spelen te volgen. En Theo schreef daar zijn boekje over de Tour de France die eraan kwam. En ik ben daar ook bij begonnen met schrijven. En dat zijn inmiddels ook tien boeken geworden. Dus dat uh, was een goede voorbeeld. 20 februari 1948 ben je geboren. Ja, in Utrecht. Dus je bent in Utrecht. In Utrecht. In Utrecht. <coughs> je bent bijna zo oud als ik. Je. Ja. Iets ouder zelfs nog. Nou, kijk eens Ik me helemaal jong worden. De, de senior dus. Ja, senior dus. ja. Hey, Hé, um, 50 jaar voetbaltrainer, sportjournalist... Uh, maar ook, en dat is een, een, uh, een facet van je... wat misschien niet heel veel mensen weten... maar wat ik toch wel belangrijk vind om dat uh, de, te benadrukken... je bent een enorme uh, bepleiter geweest uh, voor de gehandicapte sporten. Of de, ja, mag ik het nog zo noemen eigenlijk? Ja hoor. Ja? Ja, het is voor, voor, eigenlijk sport voor mensen met een beperking. Ja. Zo heet dat tegenwoordig. Maar ja, dat, uh, dat was 25 jaar lang mijn, uh, mijn grote bezigheid... Ja. naast alle dingen die ik deed... En uh, dat is begonnen, en dat is misschien wel leuk voor de mensen uh, om te horen. Wim Rut, de man die vroeger de verslagen deed op de radio op de Avro over het Koninklijk Huis. Ja. Die werd voorzitter van de NIS toen de tijd, de Nederlandse Invalide Sportbond. Ja. En die wilde een PR-chef hebben. En die heeft mij gevraagd. En toen ben ik voor het eerst meegegaan in 1974 naar de Olympische Spelen of de Paralympics in Toronto. En daar zijn we begonnen om de Nederlandse pers te beïnvloeden. En dat is vrij aardig gelukt. Ja. In die tijd waren er, uh, ja, ik geloof, 3500 leden bij de NIS. En het zijn er nu 220.000. Zo. Dus het heeft wel succes gehad. Het heeft wel succes gehad. Ja. Ik zag uh, op YouTube ook laatst nog een, een filmpje. Uh, want in 1992 was je ook erg betrokken bij uh, de Paralympics in Barcelona. Ja, ik heb zeven Paralympics gedaan. De laatste was in Sydney in 2000. Mm -hmm. En 1992 was inderdaad een, uh, een heel mooi kampioenschap. Daar heb ik ongelooflijk van genoten. En daar heb ik ook een documentaire uh, van gemaakt hè, voor de televisie. Ja. En die kreeg zelfs een Grammy Award Zo. Uh, kandidaatschap. Schap. Ja, en nominatie. Ik heb hem niet gewonnen. Nee, nominatie, uh, ja. dus, nominatie. Maar dat was Grammy. natuurlijk toch wel een hele eer. Ja. En uh, ja, voor, vooral voor die sport die op dat moment nog uh, ja, heel veel belangstelling nodig had. Nu gaat ja. het gelukkig beter. Maar ja, het zijn toch mooie dingen. Ja, het dingen. komt nu zelfs op de televisie als de, als de Paralympics er zijn. Komen ze volgend jaar ook weer vanuit Rio? Of? Dat neem ik toch aan. Ja. Ja. Ga je er nog heen? Nee, ik ga er niet meer heen. Je gaat er nee. niet meer heen? Ik heb, ja, nu, uh, ik heb nu mijn voetbalteams en dat is uh, zeven dagen per week. En dat vind ik prachtig. Oké, okay. even een liedje wat jij mooi vindt. Dat waarvan zal, ik dat weet. Dat zal Anne Dan zijn ja. van helemaal van Ik Denk ja. het. Ja. Wat hij schreef toen zijn dochter Anne geboren werd. En nu intussen alweer een volwassen vrouw. En zelf uh, actief in het artiestenleven. Onze Anne. Nou, hartstikke mooi liedje. Uh, en een van jouw lievelingsnummers. Ja. ja, ja het... Want ik moet het elke vrijdagmorgen draaien. <laughs> nou ja, ik, kijk, Herman en ik kennen elkaar uh, vanuit Frankrijk. Waar we vlak bij elkaar woonden. En ik ken hem nog vanuit Utrecht. En, uh, het meest feestelijke wat toen gebeurde was dat zijn zusje een uh, auto-ongeluk kreeg. Bij de beeld. En sindsdien, ja, ik weet niet. Ik ben hem blijven volgen. En ik vind hem echt geweldig. Ja. Het een groot mens. Kenny Ruckert, voetbaltrainer, journalist. Uh, vooral dat voetbaltrainer. Uh, ook, ook iemand met een, met een uitgesproken mening. Ja. Uh, je bent uh, geen 0 maar 020. ja. Uh, en koninklijke HFC ja. en ja dat het wordt spannend hè want, ja. ik, want je zit nu denk ik al een beetje te trillen op je stoel voor uh, aanstaande nou, aanstaande dinsdag ja maar ik had er heel graag naartoe gewild ja. ga je niet eens mee nee we praten over Heracles tegen de koninklijke HFC in de KNVB beker ja, ja. Uh, het punt is ik ben dus trainer en dat ja. doe ik uh, zeg maar zeven dagen per week trainer coach hè coach is trouwens ook een apart vak ja en uh, omdat de kinderen die ik train op dinsdagavond B-teams mm -hmm. de volgende dag gewoon naar school moeten, en de verwachting is dat het in ieder geval verlenging wordt daar in Amelo. Uh, en dat de kinderen dan om half drie, drie uur thuis komen... en dan de volgende dag naar school moeten. Ja, dat gaat dan niet lukken. En dus mogen ze niet. Nee. Dus heb ik gevraagd uh, wie van jullie willen de trainen. En daar gingen alle vingers de lucht in. Ja. En ik vind dan dat dat voorgaat. Ja, dat maar is... ik zal wel tussendoor af en toe naar het clubhuis rennen... om te kijken uh, hoe de stand is. Er is een hele mooie appje op je telefoon. Dat heet Goal Alert. Ja, ik weet het. <lacht> ik weet het. Ja, maar ik, ik ben er best mee bezig. Want ik, ja. ik geloof... ik ben. Eigenlijk absoluut zeker dat HFC voor een verrassing gaat zorgen. Ja? Ja, en dat heeft te maken met die wedstrijd tegen Kuik, twee weken terug. Dat was in de tweede helft zulk geweldig goed voetbal. Uh, in de sfeer van Johan Cruijff, die bal moet naar voren en niet opzij of naar achteren. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben zeer opportunistisch gevoetbald. En ze hebben ja. ze weggespeeld met 4-0. Want het had net zo goed 7 of 8-0. Ja. Dat, dat valt mij zo op. Ik zat van de week uh, eventjes... Uh, ik heb het een, een 20 minuten aan kunnen zien. Uh, PSV tegen Wolfsburg. Of Wolfsburg tegen uh, PSV. En, en dan zit ik te kijken. En dan zijn die Duitsers die pakken de bal. Die staan binnen, uh, binnen een paar seconden staan er voor de goal. Ja. En, en die Nederlandse ploeg. Die is maar weer aan het draaien. Ja, aan het lachlijk. tikken. Aan het... Ik vind er eigenlijk helemaal niks meer aan. Hoe, hetzelfde, hoe, hoe, hetzelfde AZ gisteravond, ook ja. en de, Ja, het, ik weet niet wat het is. Ze noemen het de Hollandse School, maar het heeft helemaal niets met de school nou, te maken. de Hollandse School was het voor het voetbal wat we in 88 zagen en, en, en ja. zo, met de grote jongens. En, de, ja, 74. en 74 met name. Maar er is toch eigenlijk helemaal niks meer aan, als, als ik eerlijk ben. Nou, ik, ik, ik doe dus jeugdteams. Ja. En ik zal je vertellen, mijn F, F6, dat zijn de eerstejaars F's, de F1, de tweedejaars F's, en de onder 10-1 uh, mm -hmm. zijn leukere wedstrijden uh, dan die je in de Eredivisie ziet. Ja. En ik heb dan een abonnement op dat uh, Fox -sport. Ja. Maar Ja. Ik kijk alleen naar Ajax, want de rest is niet om aan te zien. Nee. Nou, Ajax ook niet echt. Nee, terecht. Ook niet echt. Goed. Nee. Maar, maar waar ligt dat? Jij bent zelf trainende coach. Ja. Um, Waar ligt dat nou aan? Is het nou zo dat de trainer zegt van... jongens, we gaan op bal bezitten en op resultaat spelen. Of zegt die trainer nou gewoon van verdomme jongens... en nou die gewoon opportunistisch en, en naar voren met die bal ja, en, dat en, en schieten. Dat is het. Dat is het. Ja. Mijn jongens moeten aanvallen. Ja. En, en als je weet dat 70% van alle goals gemaakt worden door fouten... na fouten van een tegenstander... Ja. dan weet je toch waar je moet zijn. Ja. En zoals Johan altijd zei, als wij de bal hebben, hebben ze hem niet. Nee. Nou, je je keer van ze winnen, gewoon. je keer van ze verliezen. Ja, ja. Zo is het. Dat was dus je zo. moet gewoon opportunistisch aanvallen. En, uh, jongen, we worden verwend hier. Zie je ja. ziet dat? Het ja. komt zeker omdat jij er bent. We worden je verwend, nou, joh. Dat zal niet zo zijn. Oh, kijk nou nog. Jij mag niet manipuleren. Weet, weet je wat dan. ook een probleem is? Nou, vertel. Nou. Buitenspelers. Ze hebben bij Ajax ook gisteren twee buitenspelers. Fiesje, die heeft dus niet meegedaan. Die heeft geloof ik één bal geraakt in die oh. hele wedstrijd. El Ghazi speelde de slechtste wedstrijd uit, uh, uit zijn hele carrière, denk ik. Da dan moet je dat anders doen. Dan moet je ja. ingrijpen als coach. En ho hoezeer ik Frank de Boer ook waarderen... en het is natuurlijk knap wat hij gedaan heeft met die, met die ploeg... Mm -hmm. maar dan moet je ingrijpen. En al zijn het dan bekende spelers, dan moet je er gewoon uithalen. Ja. En dan, ga je, dan gooi je je systeem om en dan ga je uh, naar 4-4-2... En dan heb je waarschijnlijk meer succes. Ik moet denken aan een, aan een opmerking van, van Jan Mulder afgelopen zondag... in voetbal, Studio Voetbal. Vond ik, dat vond ik wel mooi. En eh, ik denk dat het ook zo was over, over die Memphis. Dat hij daar bij dat hotel aankwam. Ja. Zo zei hij Jan Mulder. Het was een peruviaanse panfluitspeler. Ja. Zo van, hier ben ik. Wat is hij nou eigenlijk helemaal? En ik, ik, heb, ik heb het idee dat... Um, dat het allemaal van die egootjes zijn. En dat ze, dat ze zo. voor elkaar niks meer over hebben. Nee, dat is zo. Het zijn allemaal individualisten. Ze hebben allemaal hun eigen ideeën. Ja. En, maar leven voor de sport doen ze niet. Nee. L uh, uit een club gezet, geloof ik. Nou, ja. Hé? Ja, die gasten doen allemaal gekke dingen. Ja. Leef voor je sport, weet je. Ja. Hoe ben jij er ooit toe gekomen om voetbaltrainer te worden? Nou, in mijn tijd moest je tien jaar zijn voordat je op voetballen mocht. Ja. Dat was verschrikkelijk. Want ik, toen ik zes was, toen lag mijn shirt al van Hercules, waar ik uh, naartoe ging, in de kast. Dat had mijn moeder al gekocht. Ja. En, uh, en maar wachten, en maar wachten tot ik eindelijk tien werd. Ja. En dan moest je ook nog uh, uh, door de ballotagecommissie, professor ja. van de Zeeuw bij Hercules. Ja. Maar ja, ik mocht erdoor, want mijn vader uh, had een goede naam. Die was al 40 jaar donateur van die club. En uh, uh, toen ben ik bij Hercules gaan voetballen. En ik deed alleen maar voetbal hoor, dag en nacht eigenlijk. Ja. Als, ik, ik was altijd te laat voor het eten, ik kreeg altijd op mijn kop. Want ik wilde zo lang mogelijk achter die bal aan rennen. En wij speelden putjesvoetbal. Er stonden geen auto's in de straat. Er kwamen geen auto's door de straat. Dus dat kon ja. je heerlijk doen. Ja. En daar leer je voetballen van. Ja. Eén tegen één. Dat is de manier om te leren voetballen. Ja. Nou, ik trainde bij doen. Hercules. En daar was de trainer Frans van Asten. Die uh -huh. had twee broers. Jan van Asten. Die was bij Veendam geloof ik. En Frans van Asten. En Frans van Asten was een vriend van mijn vader. En Frans van Asten werd ziek. Maar iedere woensdag hielp ik hem al een beetje. Met, dat, toen was ik 17. Met die kleintjes uh, op het veld. En toen gingen mijn vader en ik op bezoek bij Frans van Asten. En toen vroeg Frans aan mij, Hennie, je helpt me toch al. Kun jij die kinderen overnemen zolang ik ziek ben? Mm -hmm. Nou, dat heb ik gedaan. En uh, dus toen was ik 17. En toen ik 19 was, had ik mijn eerste vierde klas amateurclub... De Meeuwen in Utrecht. Mm -hmm. Gewoon doordat ik bij Hercules uh, aardige dingen scheen te doen met die kinderen. Ja. En toen uh, wilden de senioren me ook hebben. En dat is het begin geweest. Nou, en het, dat is inderdaad 50 jaar geleden. 50 jaar geleden. Ja. En uh, nu zit je bij, uh, bij Koninklijke HFC als trainer? Ja, bij twee clubs. Oh, twee ik ben clubs? Uh, hoofdtrainer E en hoofdtrainer F bij Allianz 22. Uh -huh. En ik train de junioren en de dus overige senioren bij de Koninklijke HFC. Ja, ja. Dat is een prachtige club, hè? Dat, dat is een in. warm bad. Ja. Maar uh, Allianz is ook ontzettend leuk, hoor. Ik ja. bedoel, die twee clubs verschillen niet zoveel. Nee. Allianz is een stuk kleiner, natuurlijk, met 800 leden. Maar mm -hmm. uh, ja, en de HFC heeft er 1800. Dus dat speelt nogal wat. Oké. Okay. Maar uh, ja, het is, is fantastisch om bij die clubs te zijn. We gaan even een lekker oud nummertje draaien. uit de tijd dat wij beiden 17 jaar waren. <lacht> <lacht> Hoe vind je dat? <lacht> ik huh? zou niet weten welke plaatje je bedoelt. Nou, deze. Als de techniek. Ja, met, die, die <laughs> mijn excuus, mijn excuus, it's been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now. Ja, die muziek uit de jaar, jaren. Daar kan je niet bij plassen. Mijn excuses. Mijn excuses. It's been a long time. Ja, it's been a long time. Dat kan helemaal niet met die muziek. Twaalf uh, clubs. Je noemde ze het allemaal. Twaalf clubs. Begonnen bij Hercules. Hercules. De Meven. Ja. Utrecht. Is dat de FC? Ja, nee, nee, nee. Jan Wouters komt wel uit mijn school, hè? Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dat was ook heel leuk. Ik kwam een keer bij NAC voor de radio en daar had je zo'n heel klein spelershoompje. En ik had Jan jaren niet gezien en die ziet mij staan in de hoek, want toen mocht je nog overal bij de spelers zijn, dat mag ja. je allemaal niet meer. Nee. En die kwam naar me toe en zei hij trainer, goed hè, heb ik het gedaan. Ik zei, ja jongen, dat is echt een hele leuke jongen hoor, Jan Wouters. Ja. Um, dus, maar wat, sorry, dan haalde, haalde je me natuurlijk van mijn apropo. Nee, dus Utrecht, uh, toen moest ik verhuizen voor mijn werk naar Arnhem. Toen heb ik bij Vitesse getraind. Ik heb Eldenia getraind. Toen ging ik weer verhuizen naar Raalte. Daar heb ik Roda getraind, 13 jaar lang. Fantastisch geweest. Toen moest ik voor de NOS verhuizen naar, naar hoe heet het, Huizen. Wat een verschrikkelijke rotplaats is dat. Maar ja, ik kreeg er wel een prachtig huis aan het Gooi meer. Dus daar woonde ik dan. Toen heb ik daar zuidvogels getraind en huizen getraind. Toen ben ik voor de NOS naar Sint Maarten gestuurd. Ben daar 17 jaar blijven hangen. Heb daar de Sint Maarten Educational Soccer Foundation van de grond gehaald. Heb daar ook training gegeven aan die kinderen. Dat was toen nog op gras met allemaal glas erin. Is nu een mooi kunstgrasveld. Toen ben ik teruggekomen in 2007. En toen kwam ik door een zekere Leon Molijn... Kwam ik bij HFC terecht omdat mijn, uh, mijn zoon die liep te voetballen in de straat. En Leo zag hem en die zei: Waar voetbal jij? Ik voetbal nog niet, meneer. Ik ga nu bellen. En de volgende dag was hij lid van de HFC. En twee ja. weken later was ik trainer bij HFC. Ja. En toen moest mijn dochter voetballen. Toen was er bij HFC nog geen meisjesvoetbal. Dus die is bij Allianz gaan voetballen. En toen was ik ook daar binnen een paar weken trainer. En dat ben ik nog steeds. Ja. Nou, dat zijn er twaalf, hè? Dat zijn er twaalf, ja. <laughs> Dat is een indrukwekkende carrière. Ja. En dan doe je zeven, zeven, zeven dagen per week mee aan het trainen. Uh, ja. Ja. ja, twee dagen coachen, hè, zaterdag ja. en zondag. Ja. Dat is geen trainen, maar maandag tot en met vrijdag is het uh, trainen. En jij zo'n trainer die dan ook uh, keihard meeloopt met al die gasten, heb je ja. nou, daar de conditie nog voor? Uh, uh, ik loop wel mee, maar niet keihard. Nee, niet keihard. <laughs> maar ik loop wel 7-8 kilometer op een training. Hè. Ja. Dus uh, ik loop best veel. Ik loop best veel. En fietsen? Ja, niet meer. Nee? Schaatsen nee. ook niet? Nee. Ik wel... de bank bang dat ik wat breek en dan ja. kan ik niet trainen, weet je. <laughs> nee, dat, dat is ook weer waar. <laughs> ja. Overigens, dat, dat leuke fragment wat we straks hoorden van jou samen met, met, met Theo. Ja, ja. Dat was in Larvik. Kan je dat nog eens in doen? Ja, ik... Ja. Ik weet niet eens wat ligt. In ja, Finland ergens gewoon geschoten. In, in het binnenland in het midden, ja. ja. ja het, was, het was goed koud. Het en? was heel koud en ik weet nog dat het helemaal niets was. Ja. Ja, om, om, om warm te worden. En het uh, was één grote open vlakte. Ja. Maar het was wel een heel mooi kampioenschap. De Nederlanders deden het verschrikkelijk goed. Ja, en Hilbert van der hebben wonen, geloof ik. Ja. Ja. Uh, en zo vliegen we heerlijk van de hak op de tak, dames nou, en heren. Zo, zo zit je bij het voetbal en zo zit je weer uh, over schaatsen te praten. En natuurlijk wielrennen. Um, maar er is nog een ander ding wat, toch, wat ik even, even met je bespreken wil. Want we zijn natuurlijk allemaal toch wel een beetje geschokt over het nieuws over Johan. Mm -hmm. uh, uh, was hij nou echt de grootste voetballer die Nederland ooit gekend heeft? Uh, ik vind hem met Pele de beste die, die er ooit geweest is. Ja. Eh, vergelijking met de huidige tijd, Messi? Ja, Messi is een andere voetballer. Ja. Messi is natuurlijk ook niet van deze wereld. Maar Hij was wel heel bijzonder, hoor. In en naast het veld. Want hij wist ook teams gewoon geweldig te motiveren. Mm -hmm. ja. Maar ja, kijk maar, hij is één jaar naar Feyenoord gegaan... omdat hij de in had op Ajax op dat moment. Ja. En Feyenoord het kampioen en won de beker... Nou, hoe lang is dat niet geleden? Ja, ja ik zag laatst een... Het <laughs> is heel gemeen. Maar ik zag laatst een fotootje op, uh, op Facebook staan. Dat vond ik wel leuk. Een stel, archeologen die uh, aan het graven waren... en die ineens een kampioenschaal naar boven haalden. Dat was de kampioenschaal van Feyenoord. Ja, ah, sorry. Fe... Er wonen nogal wat Feyenoord fans in Zandvoort. Dus... Ja, dat mag. En ik ja. weet het ook. In, in de kroegen uh, hoor je het vaak. Ja. Trouwens, Feyenoord zal zondag de leiding in de eredivisie hebben. Want Ajax wint niet bij Vitesse. En Feyenoord wint gewoon wel. Ja. Dus dan uh, is dat is wel. Uh, dat is wel even een voorspelling die ja, je daardoor. Uh, ja. Net zoals dat HFC dinsdag van Heerleus wint. Ja ja. Dat is de tweede bouwte voorspelling. Dat is de tweede. En dan hebben we volgende week donderdag nog Ajax Feyenoord of, Feyenoord of Feyenoord. Nee Ajax Feyenoord de, nou, voor de dan, beker. En dan staat Ajax oh nee dat telt dan niet meer. Dat is voor de beker. Nee, maar goed dan is Feyenoord. En een week later, de, nee, een weekje later geloof ik of, of twee weken later voor de competitie. Ja en dan staat Ajax weer bovenaan. Dat is het dus, ja. <laughs> Dames en heren, u hoort hier de sportver, sportverslaggever en voorspeller Henny rukert Nou, We, we, we houden je eraan als het allemaal gebeurt. Ja, ik hoop dat ik een beetje gelijk heb, want anders ja. ben ik uh, liters Black Label kwijt. Is dat zo? Ja, ik heb heel veel gewet. Maar je hebt heel veel gewet? Onder andere met Mike van der Band, er staan twee flessen uit. Dus uh, oh. wel interessant gebeuren natuurlijk. Dat, dat wordt interessant dan. Ja. <laughs> dat wordt heel leuk. Wat is dat? Ja, ja, dat kan ik niet lezen hoor. Wat staat er? Dan kan ik niet. Twee vrijkaarten voor Over oh, Sven. Mogen we die weggeven? Ja. Oh, wat leuk. Dat is altijd leuk om te doen. Dat is leuk om te doen. Nou, wat dus moet we, we, wat moeten, we, we moeten mensen doen? We mogen twee vrijkaarten weggeven voor het uh, concert van Sven Davis, dames en heren. Op, zes, zeven, of, zit ik met <lacht> op 7 november in Heemskerk in de Nozem en de Non. Nou, We gaan een plaatje draaien en dan gaan we er even over nadenken... wat, we, wat u daarvoor moet doen om uh, die twee vrijkaarten te krijgen. Nou, Ik ja? heb 17 jaar in Sint Maarten gewoond. Als de mensen bellen hoe de hoofdstad van Sint Maarten heet... dan uh, zijn ze aan de beurt. Oké. Okay. Goed idee? Ja, goed idee. Okay. Dus als u naar de studio belt en u weet de hoofdstad van Sven Maarten... dan krijgt u twee vrijkaarten voor het concert van Sven Davis. Intussen gaan wij een beetje snel vooruit. Uh, gaan we ook doen. Snel, uh, ja, snel vooruit met een nieuwe van Joe Jackson. En dat heet Fast Forward. En het is mooi. Can live forever or lucky to live at all?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 Joe Jackson oh, van een uh, nieuw album, ja, van, uh, nieuw album wat hij gemaakt heeft en het heet Fast Forward. De man die we natuurlijk kennen uit de uh, jaren 70 en 80 met Is She Really Going Out Man uh, With Him Him en uh, nog meer van dat soort uh, real man en zo, dat soort werkjes. Um, maar uh, ja, we hebben een gast aan tafel, dames en heren, en dat is zo'n interessant man. Moet <laughs> <laughs> okay, ik even wat hoor. Ja? Ja. Zo interessant Waarom? ben ik niet, hoor. Dat vind ik wel. Hm, je, je, je, je, je hebt toch aardig wat, wat gedaan in het leven. Gevoetbald heb je. Hoe hoog? Uh, niet zo hoog, hoor. En, en maar heel kort. Maar ik speelde als 14-jarige in de interregionale inter jeugd. Mm -hmm. uh, heb één keer in mijn hele carrière... Ik ben twee jaar geleden gestopt bij de veteranen van de HFC. Toen was ik 65. Dus 55 jaar gevoetbald. Ik heb één keer een schorsing gehad... En raad is waar ik die kreeg. Uh, geen idee. In de kuil in Zandvoort. Bij de Zandvoortmeeuwen. Bij de Zandvoortmeeuwen. En dan vraag je wat heb ik gedaan. Ja, ik wat zou heb je het gedaan? niet weten. Oh. Ik werd opgeschreven. kreeg een aantal wedstrijden schorsing. En ik weet. Ik heb absoluut niets gedaan. Ik was een van de meest sportieve spelers. Die er op de velden rondliep. En dan krijg, en dan krijg je toch een, een, ja. een, een, een schorsing. Nou, ik denk dat er iets geroepen is in mijn buurt. En, dan, uh, en de, dat ze denken. Ja ja. Maar, <lacht> Maar ja. maar, maar dus 14, interregionale jeugd, trainde uh, op Zijst onder George Kessler. Uh, speelde tegen Barry Hulshoff, daar kwam ik nooit langs, want die had van die hele lange benen. Ja. Johan Kruijf heb ik nog een keertje tegen gespeeld in de meer, was hartstikke leuk. Ja? En toen kreeg ik op mijn 15 Kwam je daar tiende... wel langs of niet? Of kwam hij langs jou? <laughs> nee, ik speelde in de voorroeder. Oh, je speelde in de voorroeder. Ik, ik was sneller dan Johan. Oh, ja? Uh, ja, ja, toen hè. Nou niet meer. <laughs> nou, hij is ook niet meer. Hey, en, maar ik was vijftien en toen kreeg, uh, speelde ik tegen a junioren van 18 en 19. En toen kreeg ik een gigantische rotschop. En uh, toen hebben ze me op het veld de spuit moeten geven tegen de pijn. En toen was ja. het over. En toen heb ik gewoon nog voor mijn lol gevoetbald. Ja. Toen dacht je gewoon van, uh, laat me zitten verder. Ja, laat me zitten verder. Oh. En uh, ja, uh, trainer nu. Uh, en uh, tegenwoordig ook uh, natuurlijk radiomaker. Dat ben je ook al een tijdje natuurlijk. Want je hebt al heel lang met de radio te maken. Uh, hoe is dat zo ontstaan dat je ineens uh, bij ons, bij, uh, bij CFM terecht gekomen bent? Nou, ik, ik kwam in Zandvoort wonen. Uh, op 10 februari kreeg ik de sleutel. En op, uh, eind juni, nee, begin juni was mijn huis klaar. Want wat heeft de kei waar ik het huis van heb uh, altijd als bijzonderheid. Als je je huis uitgaat moet je het opleveren zoals je het gekregen hebt. Mm -hmm. Dus die mensen stonden het huis te slopen. Hele mooie vloer eruit gehaald. En uh, behang van de muren getrokken. En dat moest opnieuw gestuukt. En dan denk ik jongens laat het toch zitten. Ik had het allemaal willen hebben. Een beetje. Mm -hmm. Zo zonde. Dus daar moeten ze maar van afstappen. Jongens van de kei als jullie luisteren. Doe dat. Ja gewoon Maar ik stappen. heb het ongelooflijk naar mijn zin. En, uh, en woon dus nu in Zandvoort. En dat, ik woon in de Vlemingstraat. En daar is dat, dat Centrum voor Oudere Mensen. En daar hing een papiertje uh, uh, vrijwilligers gezocht. Onder andere een medewerker aan de radio was Toen dacht ik, nou ja, ik heb mijn hele leven niet anders gedaan. Ja. ik loop maar even binnen, of ik schrijf even een briefje. En toen kreeg ik van Albert-Jan, de programmaleider, antwoord. En toen was het gauw bekl beklonken. Ja, Watertoren Sport, elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Ja, echt ja, leuk. En uh, dan heb je ook uh, hele leuke gasten. Zoek je die zelf uit? Of, of word je dat, dat aangedragen? Of hoe zit Nee, dat? De, uh, Dolly, die helpt wel eens. Die heeft wat ideeën. Die had wat ideeën in het begin. Dolly de mm Kierik, -hmm. weet zijn ja. wel, die ook hier werkt. Maar voor de rest uh, doe ik het zelf. En ik heb uh, nu HFC leeggeplukt. En ik probeer al een hele tijd iemand van de voetbalvereniging Zandvoort te krijgen... Mm -hmm voorzitter Van Dijk reageert nooit. Ja. Dus ja, dat is een beetje moeilijk. Maar ga nou die trainer maar benaderen. Ja. Want die jongens verdienen ook aandacht natuurlijk. Ja. Zeg meneer Van Dijk, als, men, als u een keertje goed reclame wil maken voor u op Zandvoort, Sportclub Zandvoort. Gewoon twee uurtjes gezellig naar het programma komen. Nou, ik ga binnenkort maar weer met de hockeyers en de basketballers aan de gang. Want die ja. doen het verdraaid goed hè. Ja, die zijn, die zijn goed bezig ja. in Zandvoort hè. Ja, leuk. Hey, en, en de tennissers natuurlijk. En de tennissers, ook niet verkeerd. Nederlands kampioen geworden vorig ja, jaar. Dat moet dus maar weer worden. Vind je niet? Ja. ja. Ik, ik, um, maar die ik voetballers, die spelen derde klas. Wat is dat ja, nou voor onzin? Dat wou ik, ik net vragen ja. aan je. Want ik hoor jou in dat programma natuurlijk, omdat ik daar eens in de veertien dagen de techniek van doe. Mm -hmm. uh, hoor ik jou altijd daarover praten, dat de plo ploegen in de omgeving uh, hoog spelen en Zandvoort zo laag. Ja, met Joop van Essen. Ja. Maar vind je, vind je, moet je zelf niet gaan trainen dan daar? Gaan we daar trainen, joh. Misschien uh, zijn ze dan binnenkort in de topklasse. Nou, dat zonder meer. Nee, hoor, nee, nee. nee, nee. <lacht> blauw grapje. Nee, maar het moet, kijk, het heeft te maken ook met mensen rond een club, hè? Ja. Uh, vanmorgen had je kunnen horen van, uh, van uh, meneer Verstraten... van de uh, Zandvoort Optiek, Robbie Verstraten... Ja. dat ze uh, uh, zeg maar vijf, zes jaar geleden bij, bij HC. Het uh, besluit hebben genomen om uh, toch maar hoger te gaan voetballen. Want al die goede spelers van HFC gingen naar de clubs in de omgeving die hoger speelden. Ja. En toen zeiden ze, we kunnen net zo goed zelf hoog gaan spelen. En ja. dat zou Zandvoort ook moeten doen. Mm -hmm. Want er zijn heel wat spelers, ik noemen Drommel, de keeper van uh, Twente. En dus er zijn er nog een paar, die spelen gewoon hoog in den landen. Terwijl die hier gewoon lekker uh, die club naar, naar ja. de hoofd Heb je ook een spelen. Drommeltje aan de tafel? Is dat familie van je, Mk? Je alle, alle Drommels zijn de, de keeper drommel. van Twente is jouw familie? Ja. Wat is het... Wat, een is, achterneefje. Een, een achterneef. doet dus het verdraait goed, zeg. Ja. Fantastisch Hoe, hoe, kan, het, ja. hoe kan het anders de, met zo'n tante? Ja. De, he, de hele familie wil nu de, de shirts hebben. De hele familie wil nu de shirts hebben. trommel ja. 1. Nou, moet kunnen. Ja, dat verdienen jullie. Oh, maar Ik vind het een geweldige keeper met een geweldige ja. reactie. Ja. Ja. ja. Leuk okay. hoor. Heel trots op hem. Gaan we even een plaatje draaien. Uh, dat is mooi. Ja. Ik heb nog een hele leuke klaarstijm. Hem. Uh,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 Ik wacht en weet dat wat ik schrijven wil zal komen op den duur Ah, hoeveel kleuren kun je Het nieuwe album, het laatst verschenen album van Badwijn de Groot van uh, dit jaar. En uh, dat album heet Achter Glas en het liedje. Uh, dat heet Witte Muur. Dat is helaas het enige nummer wat we van dat album... Dat is heel gek gegaan trouwens. Het album stond helemaal in de streaming uh, services. En ineens na een paar dagen was het weer weg... en bleef alleen dit nummer over. Nou ja, oké. Okay, het is jammer, want er staan hele mooie liedjes op. Um, u kunt nog steeds bellen als u twee kaartjes wil hebben... voor het uh, concept van Sven Davis in... Uh, in Heemskerk. Uh, in ja, het valt in... me tegen Ruud. Bijna nee. niemand weet hoe de hoofdstad van Sint Maarten heet. Dat is een je nee. raar toch? Nee, dat, ik zou het ook niet geweten hebben als je het me niet verteld had. Oké. Okay. Ik zou het ook niet geweten hebben. Maar het is er wel goed verlicht, heb ik gehoord. Het is er prachtig. Ja, het is er. Maar het is er wel om half zes winters en half zeven zomers donker hoor. Ja. Ja, vandaar ook die naam. Hmm. Vanwege die lampen. Ja, nee. Ja, ja. nee ja, ja. Uh, maar jij hebt daar 17 jaar gezeten op, ja. zee, op Sint Maarten. En wat, wat deed je daar? Behalve nou, in de zon liggen. Uh, toen ik in 90 stopte met de, met de radioverslaggeving... Uh, ben ik documentaires gaan maken. Mm -hmm. Dus zo'n 50 gemaakt. En ik werd door de Nederlandse televisie naar Sint Maarten gestuurd... om de documentaire ook Dit is Nederland te, uh, te maken. Ja. Die was op 4 november 1992 op de televisie. Mm -hmm. En op 3 november zat ik in het vliegtuig. Met de beslissing dat ik uh, in Sint Maarten wilde wonen. Ja. Want, a, iedere dag 28 graden. Ja. Iedere dag de zon. Mm -hmm. Heel aardige mensen. Als je de straat wil oversteken, heb je geen zebrapad of lichten nodig. Maar de mensen stoppen gewoon voor je. Ja. En, ook heel belangrijk, het allerlekkerste en allerbeste eten van de hele wereld. Is dat zo? Ja, alle grote Franse chefs gaan naar Sint Maarten. Ja, dat en dat we, is een culinair paradijs. Het Nederlandse deel, van deel, van deel of het Franse deel? Want je hebt natuurlijk tussen nou, tweeën... Ja, het Franse deel he? natuurlijk. Ja. Dat, uh, daar gaan ze zitten. Ja. Maar het, is, het eten is absoluut de topklasse. Ja, ja. Ja. En nou, ten, ja. En er waren ten, natuurlijk ook allemaal hele mooie... Dames? Plantjes. En ah, plantjes. En, uh, oh ja. Ja, ja, dus speciaal. ik werd verliefd op dat eiland en ja. ik, ik ben er 17 jaar geweest, ja. En waarom ben je teruggekomen dan? Omdat uh, ik daar een Nederlands meisje uit Heemstede leerde kennen. Dat is ook de reden dat ik hier in de buurt woon. Mm -hmm. En die uh, moest terug omdat haar kinderen, die moesten naar de middelbare school. En als ja. er één ding slecht is op Sint Maarten, dan is het onderwijs. Dan is het onderwijs, dat ja. dus, is helemaal niks aan. Nee, dat is waar, leuk. Oké, okay. dus 17 jaar Sint Maarten, uh, voetbaltrainer. Nou ja, het is, het is een interessant leven, toch? Ja, ik heb een fantastisch leven gehad. En wat heb jij met Alice Berger? Nou, zo is het allemaal begonnen. In 1974 had uh, Alice Berger een programma op Radio 1. Dat heette toen, geloof ik, Hilversum 1. En dat was een programma zoals wij het nou doen. Ik heb het gewoon van haar uh, overgenomen. Platen draaien en uh, praten met die mensen... En ik werd uitgenodigd omdat ik de sport voor handicap te promoten. En uh, ik kreeg bij Alice de kans om een uur die sport voor mensen met een handicap te promoten. En dat werd een geweldig succes. Want niet alleen voor haar, want het was een hartstikke leuk programma. En vandaar dat we het nu op haar manier doen hier. Maar ook omdat ik toen door dat programma gevraagd werd door Telejak en door de Avro. En door allerlei omroepen om over die sport voor mensen met een handicap te praten. Ja. En dat was een groot succes. Dat heb ik ook eigenlijk, of de sport voor gehandicapten heeft dat eigenlijk aan Alice Bergen te danken. Mm. Ik heb Alice gebeld. Want ja. ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden... als zij in de Wadertorensport zou willen komen. Maar zij voelde daar niet zoveel voor. En ik had natuurlijk in mijn achterhoofd zitten. is met uh, Barry Joeks getrouwd. Ja. Dat we dan uh, een prachtig programma konden hebben... over voetbal en over radio maken. Maar, ja, met, met die was, twee. Ze was niet echt enthousiast. Oh, Helaas. Want nou ze jammer. verdient het wel om in het zonnetje gezet te worden. Ja, zeker weten. En, ja. en, maar, en Barry had ook geen zin? Nou, dat weet ik niet. Oh, dat weet ik niet. Nee, niet naar gevraagd. Maar goed, elke, elke uh, vrijdagmorgen is dus tussen 10 en 12 de Watertoren Sport. Mm -hmm. uh, soms vervroeg ik het programma wel eens, ik vroeg mijn bed uit. Nou ja, ik haal je toch op van het station? Schijn <laughs> ja. nou eruit, man. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat vergoedt dan weer een hoop. Dat ja. maakt het allemaal weer goed. Ja. In dat leuke blauwe pistooltje. Dat is <laughs> zo gezellig. En uh, de, de muziekkeus van je, van je gasten. Ja, die beïnvloed ik niet, nee. want dan werd er niet de krep gedraaid die af en toe uh, on, uit onze microfoon, of hoe noem je dat, uit uh, luidsprekers komt. Ja, ja want ik, ik, ik, ik, ik, ik, stel dat, ik maak dan die lijstjes voor, voor die gasten, dus ik zag wat voor, voor een ellende er vanmorgen ja, ja. Oh, oh, oh. Ik denk, nou, dan blij dat ik er niet bij of te zijn. En juist maar. van tegenwoordig. Ja, dat, dat uh, drank en drugs en zo. Ik, nou, die mensen die hier komen doen daar niet aan, hoor. Nee. Maar, nee, maar het is wel zo, het de, de, de muziekhuis is totaal anders. Ja. Is uh, soms een beetje grenzeloos, hè? Ja, dat wil ik niet zeggen. Ja, maar het volgende plaatje... Ik weet heen. dat John Pell uh, uh, ook te gast was... Uh, ja. met, met Mikey van der Ban... de, de ja. sterspeler van de Koninklijke HFC. Uh -huh. En uh, die, uh, ik weet nog, kan me nog herinneren... dat John Pell, die kwam het tweede uur... want die had de eerste uur iets te doen... loopt binnen en zegt tegen Mike... wat een crap muziek heb jij uitgekozen. <laughs> <laughs> ja. Dat was een, een goede verwoording ja. van wat uh, Dat was precies, uh, mm. dat was precies wat, uh, wat het ook inderdaad was. <laughs> um, Grenzeloos. Nieuwe singeltje van een prachtige groep uit Vollendam, die ik zelf persoonlijk erg mooi vind. Grenzeloos. De 3 <laughs> Aan de stand. Wat mag er ook twijfel zijn? We draaien om dezelfde zon, we buigen voor een. Hallo? Ja, we hebben, een beller. Beller. we hebben een beller. We hebben een iemand, beller. We hebben iemand die het weet. Dat, dat antwoord. Dat hoop, dat hoop je tenminste. tenminste dat, dat hoop geniet. ik. Voor die... Hallo, uh, uh, met wie spreek ik? En uh, met Natasja Bakker. Natasja Bakker, wat leuk. Natasja, je hebt ons gehoord en je weet waar het om gaat. Je kan twee kaarten winnen voor het prachtige concert van uh, Sven Duif. Die hoor je nu Sven op de achtergrond. Davis. Uh, Sven Davis Sven natuurlijk. Ik heb je het gehoord geweldig. Ja, goed is die hè. Het plaatje draait nu op de achtergrond, dus dan uh, kan je alvast in de stemming komen. Uh, de, de vraag was uh, natuurlijk um, hoe uh, de hoofdstad van Sint Maarten heet. Ja, ik, ik dacht eerst dat het gewoon ook Sint Maarten heette, maar dat is niet zo. Ik heb het helemaal opgezocht. En volgens mij is het Sint Philipsburg. Klopt dat? Henny is dat goed? Ja, zonder Sint. Oh, zonder Sint? Ja, want het is een, okay. een luitenant uit het, uh, uit het leger geweest. Die, okay. Een Schotse luitenant uit het leger, Mr. Philips. Ja. En daar okay. hebben ze de plaats naar genoemd. Oké. Okay. Ja. Nou, we maar rekenen het, het goed. Misschien door Goh. Petersburg, weet je wel. Ja, we rekenen het goed. Petersburg, die komt daar een beetje van. Oh, wat leuk. Maar je hebt het goed gedaan en je gefeliciteerd met de kaarten, want ja. het is zeer de moeite waard. Je krijgt dus twee kaarten ja, ja. voor het concert van Sven Davis. Wauw. Nou, ben je nou gelukkig? Helemaal. Oké. Okay. We, ja, nou, uh, we gaan het... Helemaal goed. He? We gaan het regelen voor je en uh, het komt helemaal goed. En leuk dat je gebeld wat hebt. Dan? Oké. Okay. Ja. Dank je Tot ziens. En wij gaan nog even luisteren naar Sven, want dan weet je tenminste uh, dan, weet je, dan weet je tenminste uh, ja, ik zet hem gewoon opnieuw op. Zo, het is niet professioneel, maar ik doe het gewoon. Mooi. Going nee. for mooi peace. Fantastisch, Fantastisch nummer. When I watch TV. Images that make me cry. An awful page of history. We live in a battlefield. Once mor: to figure out: Nobody wins a war. Wy must children, die? Because we were... ja, we zijn: uh, de, als je als je plezier hebt, dan vliegt de tijd altijd. En wat ik je nog niet maar gevraagd heb. Dat is natuurlijk vreselijk dom van mij, in jouw geval. Want het schema van de nieuwe Tour is bekend, hè? Voor 2016. Ja, interessante toeren. Van ons hoort dat. Uh, maar vier berg-op uh, aankomsten. Ja? Er zijn wel heel veel calls. Ik geloof negen of tien dagen met calls. Maar er zijn er maar vier waar de finish berg op is. En dat is natuurlijk een groot voordeel. En er zijn twee tijdritten. één klimtijdrit en één behoorlijk lange tijdrit. Ja. Dus je zou zeggen dat Tom Dumoulin daar uh, hele hoge ogen kan gooien. Ja. Maar het is ook het jaar van het wereldkampioenschap. En Tom heeft maar één grote wens. Wereldkampioen worden op de tijdrijden. Mm -hmm. En ik denk dat hij persoonlijk uh, gaat kiezen voor de Giro. De Giro oh, die wordt steeds groter, hè? die ronde ja. van Italië. Mm -hmm. En ook Geesink schijnt daar uh, heel veel belangstelling voor te hebben. Dus wellicht dat we het dan van Kelderman uh, en van, uh, van, van uh, Bouke moeten hebben. Ja, ik hoorde een commentator zeggen... het is een tour gemaakt voor Chris Froome. Ja, dat vind ik flauwekul. Ja? Ja, dat is onzin. Ik hoorde dat... De, de, de... Het is een tour gemaakt voor Quintana, Want Quintana die kan heel goed bergen op. Die kan dus in die vier etappes kan die sowieso punten scoren. Mm -hmm. Maar die kan ook in die andere bergetappes... doordat er afdalingen bij zijn. Uh, en dat geldt ook voor Nibali... Ja. Uh, ...heel goed uh, eruit komen. Okay. Maar het, het wordt weer gewoon een open tour ...en het is absoluut niet voor, uh, voor één persoon geschreven. Ik verheug me nu alweer op de maand juli volgend jaar... ...wanneer wij in Watertorensport het weer... Uh, ...wekenlang over de toer zullen hebben. Weet je wat ik zeg? Het is bijna Pasen weer. Dus ja. dan begint de tour ook weer heel snel. Ja, zo is het. <laughs> en hartstikke bedankt dat je bij ons in het programma wilde komen. Dank je wel voor de uitnodiging. En uh, ik spreek je weer een keer... Uh, ...niet volgende week, maar de week erop weer... ...bij uh, Watertorensport. Oké, okay, jongen. Hartstikke bedankt. Jij ook. En wij gaan eruit. Dit was uh, Zandvoort. Gaat door voor deze 23 e oktober. Volgende week zijn we er weer om dezelfde tijd. En uh, ik wens u een fijn weekend. Tot volgende week. family Why can't we disagree? Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5